Katrien Straatman met het NOS-journaal. De overheid overweegt de HEMA staatssteun te geven. Het Financiële Dagblad meldt dat het ministerie van Economische Zaken... een zakenbank heeft gevraagd om te onderzoeken... hoe het kan helpen bij het overeind houden van de winkelketen. Er wordt onder meer gedacht aan garanties op leningen. Volgens een bron van de krant houdt Den Haag vinger aan de pols bij de HEMA... omdat het een grote werkgever is. Ook de leefbaarheid van de binnensteden speelt mee. De winkelketen is door de coronacrisis... Diep in de schulden gekomen. De grootste Amerikaanse organisatie voor burgerrechten, de ACLU, klaagt de regering van president Trump aan. Afgelopen maandag werden mensen die vreedzaam demonstreerden in een park bij het Witte Huis uiteengedreven door de politie. Daarbij werd onder meer traangas ingezet. De ACLU zegt dat de burgerrechten van de demonstranten zijn geschonden. Na de politieactie liep Trump naar een nabijgelegen kerk... waar hij een bijbel omhoog hield. Trump zegt dat hij geen opdracht had gegeven voor de schoonveegactie... en dat er bovendien geen traangas is gebruikt. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn er in Den Haag stemmen gekocht voor de partij van Richard de Mos. Dat schrijft NRC op basis van tapverslagen van het corruptieonderzoek rond Groep de Mos. Een afgeluisterde ondernemer zou hebben gezegd dat in ruil voor stemmen een financiële vergoeding is betaald. Tegenover NRC ontkent hij dat. Premier Rutte is anders gaan denken over Zwarte Piet... dat zei hij gisteravond in de Tweede Kamer. In 2013 zei Rutte nog dat Zwarte Piet nou eenmaal zwart is... maar dat is veranderd na gesprekken met volwassenen en met kinderen, zei hij. Zij vertelde hem dat ze zich ongelooflijk gediscrimineerd voelen... door het uiterlijk van Zwarte Piet. Het weer vanuit het westen trekken buien over het land... met lokaal ook onweer. Het wordt 12 tot 14 graden vanmiddag bij een stevige wind. Morgen en zondag opnieuw buien en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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand. Krokkenborden. Kom maar uit. Was it early morning yesterday? I was up before the dawn. It's been moving on Ja. Shining through the window on the other side Rosanna, Rosanna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 See? You. you lack, I'd surely buy you a Cadillac. Whatever you need.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 Ja, ja. Ja, ja.